Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zit misschien toch nog nieuws in de persconferentie. Er was natuurlijk al het een en ander uitgelekt over de nieuwe coronaregels. Bijvoorbeeld over de horeca en niet-essentiële winkels. Die moeten s'avonds al vroeg dicht en je mag waarschijnlijk nog maar vier mensen thuis op bezoek krijgen... Demissionair premier Rutte en zijn ministers hebben vandaag nog verder gepraat en zegt verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag, ze komen misschien nog met aanpassingen. Ja, misschien toch wel. Want we horen net dat er nog wel wat aanpassingen in de ministerraad uh, zijn doorgevoerd. Bijvoorbeeld uh, als het gaat om tijden, wat die uh, aanpassingen zijn, dat weten we nog niet. Dus er zit nog wel wat uh, verrassing in uh, vanavond. En dat zijn dan de maatregelen voor de korte termijn en de maatregelen voor de langere termijn, na die drie weken. Daar is nog wel wat meer discussie over. Dat zijn maatregelen om het meer beheersbaar te maken. De anderhalve meter komt weer verplicht terug mogelijk. En 2G, dat betekent dat je alleen als gevaccineerde en genezen uh, corona-patiënt uh, uh, weer naar binnen mag uh, bij, bij horeca. Dat ligt gevoelig en uh, daar wilden ze vanmiddag ook een knoop over doorhakken. Dus dat is nu waarschijnlijk ook gebeurd. Maar dat weten we nog niet. Over een uurtje horen we precies hoe het zit. Er zijn drie mensen opgepakt die worden verdacht van fraude met QR-codes. Volgens RTL Nieuws gaat het om duizenden valse codes. Een deel hiervan wordt vanavond nog geblokkeerd. Belgische F-16's hebben boven de Noordzee twee Russische bommenwerpers onderschept. De toestellen hadden zich niet kenbaar gemaakt. Het gebeurt een paar keer per jaar dat Russische vliegtuigen worden onderschept. Een pingwing heeft er een lange dag op zitten. Hij heeft 3000 kilometer gezwommen. Vanaf zijn plekje op de Zuidpool naar de kust van Nieuw-Zeeland. Hij was namelijk verdwaald. Het gaat weer goed met de pingwing die inmiddels door buurtbewoners Pingu wordt genoemd. Het weer nog. Regen trekt vanavond en vannacht over. Het wordt niet kouder dan 8 graden. Morgen begint grijs met in het zuiden nog wat regen. Later op de dag wordt het droger. Dan wordt het 11 tot 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is er juist een ongeluk gebeurd op de A1 richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en naar de vesting heb je nu een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging loopt daar nog op. Bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 Oost. Bij de afrit voor Amsterdam Noord 10 minuten vertraging. En op de A10, maar dan vanaf de A10 Noord richting de A10 West... voor de Koentunnel 5 minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie.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 De ronde van je allerliefste zus. Toen ik zei dat ik stapel door op je was en alleen van jou kon houden, keek je met een beetje spontaan en zei: Zeg nou niet dat jij met mij wilt trouwen? Ik ben het wachten, Sarah!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 de morgen terwijl zolang ik je niet verlies, vind ik het dus spel mijn weg met jou. En de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Zometeen maken demissionair premier Rutte en minister De Jonge de nieuwe coronamaatregelen bekend. Daarover is al naar buiten gekomen dat de horeca en essentiële winkels, zoals supermarkten, om acht uur s avonds moeten sluiten. Niet-essentiële winkels, zoals warenhuizen, moeten de komende drie weken om 6 uur dicht. Thuis mogen maximaal vier gasten komen en thuiswerken wordt weer de norm. Verder wil het kabinet dat over drie weken alleen nog mensen die zijn gevaccineerd of genezen van corona... een coronatoegangsbewijs kunnen krijgen. Een negatieve test is dan niet meer genoeg. Volgens Haagse bronnen worden er voorbereidingen getroffen om dit te regelen. Het weer steeds meer bewolking en later vanavond ook regen. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. Dit is ZFM.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 Yeah, well, it hurt me real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but, but I miss you. I have. And where the answers won't come around, I blame myself for being me again and again. I'm surrounded by your photographs. I guess I never learned. Thank mm -hmm. you.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 Het probleem is, komt er langs bij mij, al zien we elkaar niet zo vaak. dan zal ik er zijn. Is, kom daar langs bij mij Al zien wij elkaar niet zo vaak Toen zal ik er zijn En als je mij zegt waar Dan sta ik voor je klaar Je bent mijn gabber Mijn beste vriend voor altijd Tot zover het ritme van ZFM